Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn in ons land nu zo'n 200 mensen met de Britse variant van corona. Dat zegt het RIVM tegen het AD. Het is een verdubbeling zo'n beetje in een week tijd. Maar er is nog veel onduidelijk over de verspreiding van die coronavariant. De afgelopen dagen is hij onder meer aangetroffen in een ziekenhuis in Goes. Het is in Zeeland en een woonzorgcentrum in Friesland. Ja, de paniek is groot. Hè. De schrik is heel groot. Dit doet heel veel met cliënten, familieleden... Maar uiteraard ook onze medewerkers. Het is gisteren waar het vandaan komt. We weten dat het zich in Nederland aan het manifesteren is. Vandaag worden zo'n 400 zorgmedewerkers in Friesland uit voorzorg getest op de Britse coronavariant. Op het Indonesische eiland Sulawesi wordt nog steeds gezocht naar overlevenden van een zware aardbeving. Veel mensen zijn dakloos en een hoop gebouwen zijn beschadigd. Ook is er te weinig eten en drinken, wat zorgt voor chaos, vertelt correspondent Annemarie Kas in Jakarta. Er gingen filmpjes rond vandaag van uh, mensen die een vrachtwagen tot stoppen dwingen met messen in hun hand... omdat ze uh, het eten uit die vrachtwagen opeisen... Wat niet meehelpt daarbij zijn de naschokken. Er werd vanmorgen een, een vrij zware naschok gemeten met een kracht van vijf op de schaaf van Richter. Dus ja, veel mensen slapen buiten of in noodtenten omdat hun huizen zijn ingestort, maar ook omdat ze bang zijn voor nieuwe bevingen en, en nieuwe schade. Bij de eerste beving zijn tot nu toe 46 doden en honderden gewonden geteld. Op sommige plekken in Engeland is vanochtend sneeuw gevallen. Dat vonden ze in de stad Luton genoeg om een aantal coronatestplekken te sluiten. De gemeente vond het te gevaarlijk om mensen door de sneeuw te laten komen. Vinden veel Britten een idioten aanpak. Sommige van hen delen op Twitter foto's van straten waar nauwelijks wit te zien is. Een vrouw schrijft zelfs in een sneeuwbol zit nog meer sneeuw dan hier op straat. De gemeente heeft de deuren van de testplekken inmiddels toch maar weer open gedaan.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 Ik heb begin uh, uur twee van uh, Zandvoort op zaterdag. Inmiddels een uh, bijna wit Zandvoort, uh, Albert-Jan. Jij was uh, even buiten. Kan je al een uh, sneeuwman uh, bouwen? Of uh, valt dat nog een beetje tegen? Is nee, het nog een beetje nat? Nee, dat nog niet. Maar de autootjes worden al mooi wit. Kijk, kijk, kijk, kijk. Nee. Nou ja, we verwachten zo uh, rond een uurtje of uh, vier, vijf verwachten we de echte...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 Dus de duif Joe, nou ja, hij mag in ieder geval daar gewoon in Australië blijven. En hij hoeft het niet te bekomen met zijn leven. Dus hij mag gewoon lekker daar blijven rondvliegen. Beginperiode van CFM komt deze plaats. Al 30 jaar hebben we de lokale radio van Standvoort. En Pian uit 91 hoort daarbij.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 <laughs> Baby, you send me out ah, ah, ah, ah. Baby, you send me out Is there a trip to heaven? Baby, you send me out ah, ah, ah. Baby, you send me out Is there a trip to heaven? Careless whisper from a careless man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 You me, ah, ah, ah, baby. Ah, um, baby, you send me out, ah, uh, you me Said ah, ah, ah, uh, uh, ah, you me ah, ah, Said right. um, you, perhaps. baby, you me, Echter uh, uit de beginperiode van CFM, Yo the P and Don and set the drift on memory bliss. Hier is La Fête. Mm -hmm. Levant nos vers sans raison, il suffit de vivre c'est bon, mais c'est meilleur et c'est moins long avec. D'ivresse divreest, on se casse la we gaan, on se casse gaan, bas là où l'amour est toujours we des princesses, le patron te fait la misère, gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we moitié vide. tant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 What you plan?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 It's the last time that I've saw your pretty face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 in Sun City.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 slash projecten slash omgevingswet Nog een keer. www.zandvoort.nl slash projecten slash omgevingswet Of gewoon even naar uh, zandvoort.nl en dan kom je er ook wel volgens mij, toch albert zo. Zeg dat dan meteen. Oké, okay, ja, dat is een stuk makkelijker. Ja, nou, dat we staat gaan er gewoon... dat staat er niet. Nee, dat is waar. Lekker plaatje. De nieuwe ziel van Safine. Walk into the mirror You see I girl who stares back at you and with foggy eyes wonders why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 Like she does, Ooh, she does, yes, yeah, she does. And if somebody loved me like she does. the first En als je naar deze videoclip uh, kijkt van de Beatles... dan zie je ze op het dak staan. Uh, Wat doen ja, ze daar? Het, het is een wereldberoemde uh, uh, op opname. Ze zijn nou, <coughs> op het dak gaan staan van de Apple uh, Studios in, uh, in uh, Londen. En hebben daar een, een, een frastisch concert gegeven met dit nummer. Geweldig! Dus Alle mensen die er gewoon boodschappen aan het doen waren, die keken op een gegeven moment naar boven. Ja hoor, daar is toch een stond. <lacht> en daar is dit nummer ook van. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down, de keuze van Alberjan. Dankjewel daarvoor. Vanavond vindt in de grote huiskamer een concert plaats. Daar hebben we het over Ahoy in Rotterdam. Ja. En ja, vanwege corona gaat de vrienden van Amsterdam vanavond niet door. Dat is uiteraard logisch niet door met het publiek.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 It's not my sense of emptiness you fill with your desire De singer van uh, Erasure and Sometimes. Vanavond dus de vrienden van Amsterdam live. Live zien via een speciale livestream. Vrienden!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 Younger, so much, you're gonna have Albert en ik zijn begonnen met uh, SOS uh, live. Elke, uh, elke week uh, zeg maar zo uh, rond uh, half vijf een uh, live uh, optreden. En uh, deze kwam ik tegen wat de Vrienden van Amstel is vanavond. Uh...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 Ik krijg er gewoon warm van als je dat ziet, die beelden met echt ja, duizenden mensen. Ik ben natuurlijk ook diverse keren bij de Vrienden van Amstel geweest. Ja, jullie gingen met een hele groep al elk jaar. Ja, zelfs nog een keer met het café hier ja. in de Altstraat. En ja, dat was altijd een heel mooi feest, de Vrienden van Amstel. Vanavond de 23e editie en jij kan daarbij zijn hè. Gewoon eventjes je aanmelden op Amstel.nl. En ook Dikke Simon treden vanavond op, Kraantje Papi, Snelle, Guus Meeuwens. Wie kwam ik nog meer tegen? Willeke Albetti, Arman van Buren, uh, Duncan Lorenz, Paul de Leeuw, Jochem Meijer en uh, Koen en Sander ook nog.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 Oh, fight the tide. Don't think so much. Let your heart decide. We I see a future and it's time to